Jobboot met het NO Journaal. Griekenland heeft besloten af te zien van de aanschaf van 400 Amerikaanse tanks. Dat schrijft minister De Jager in antwoord op kamervraag van de SP. De partij was verontwaardigd over berichten in Griekse media dat het land ondanks zijn financiële problemen honderden miljoenen euro's aan Amerikaanse tanks wilde besteden. De Jager heeft het nagevraagd bij, de Grieken, bij het Griekse ministerie van Defensie. Het aanbod van de Verenigde Staten was dat de tanks gratis zouden zijn dat Griekenland alleen zou opdraaien voor de transport kosten. Maar die vonden de Grieken bij nadere inzien toch te hoog. Het land heeft dit jaar 18% bezuinigd op defensieuitgaven.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 De regeringspartijen van Slowakije hebben vandaag geen overeenstemming bereikt over het Europese steunfonds. Het overleg tussen de vier partijen zit muurvast. Morgen stemt het Sloaakse parlement over de uitbreiding van het noodfonds als allerlaatst EU-lidstaat. Premier Radikova zou gedreigd hebben met opstappen als er niet met het Europese plan wordt ingestemd. De instemming van Slowakije is noodzakelijk om de uitbreiding van het noodfonds uit te kunnen voeren. Het fonds is bedoeld voor schuldenlanden als Griekenland.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 side.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 En uh, vanavond heb ik een verrassing voor u. Want we hebben bronzen Maurice <laughs> Mol hier zitten. Want dat is de tweede keer dat hij hier is, wow. Ja, Goedenavond. Goedenavond, Goedenavond Joop. Goedenavond, luisteraars. Le leuk dat je, je er bindt, je. bent, hè? Leuk ja. dat je er bent. Het is een tijdje geleden dat ik met cd's mocht draaien. Dat vind ik wel weer leuk. Ja, want normaal doe jij uh, natuurlijk de... <laughs> de, de vanillejaar woensdag. Ja, vanillejaar woensdagmiddag. Met, samen met onze grote vrienden medestrijder voor een betere wereld. <laughs> de heer Ruud Jansen. Die uh, dan uh, zijn uh, platen meeneemt. En dat is nogal een uitgebreide.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 uh, dit was uh, het nummer uh, Legalize It uh, van een album uit uh, 1968, denk ik zo maar. We gaan heel veel doen over uh, Bob Marley. En nog een paar nummers van Pieter Tosh. Ook hebben we nog in de cirkel, als we dat redden. want. Uh... Ja, de tijd is slechts beperkt en uh, het is niet anders. Maar uh, vanavond is eigenlijk min meer een tribute tot Bob Marley. Die al in 1981, in mei 1981, dus uh, ruim 40 jaar geleden, of 30 jaar geleden, is overleden. Uh, veel te jong uiteraard, 36 jaar. En ook Pieter Tosh is al overleden. Die werd slechts, uh, wat was het, 46 geloof ja. ik? Um, klopt. Uh, zou dat komen door de wiet als het altijd uh, Ik denk het wel. <laughs> kan haast niet anders. Dus uh, luisteraars, uh, laat die stik lekker liggen. Alhoewel, toch was het vroeger wel lekker eigenlijk hoor. <laughs> ja, dat was vroeger. Goed, vroeger. Blokje van drie weer. Uh, alle drie van Marley. Get up, stand up. Then bellyful and lively up yourself.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 Cry. Now the weak must get strong They say, oh, what a tribulation Them belly full, but we hungry Hungry mob is a hungry mob a Rain fall, but the ducks it up A pot of yuck, but you don't know We're gonna talk to jam music Chucky okay. hey. We're chucking. I'm me We'll be right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 soorten van kanker bij hem ontdekt en uh, in die tijd heeft hij zich ook uh, bekeerd tot het christendom, want hij was uh, een van de grote jongens van Rastafari en geloof dat uit Afrika stond en waarin de keizer Heilige Selassie centraal stond hij is overigens geboren op 6 februari 45 uh, uit uh, twee minuten voor half drie s'nachts ja, uit <lacht> Sedelle Malcolm, een Afrikaans meisje en een blanke kapitein uit het leger Noord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 Maar ik denk dat Marley hem over, uh, over schaduwt eigenlijk, man. Ja, zeker weten. Ja, zeker. Goed, uh, Pieter Tosh, Johnny Begood. daarna Marley met Exodus en nog een keertje Marley met Positive Vibrations. much heat Vibrations, Bob Marley En dat was nog voordat hij met The Whalers ging En dat is ook nog een verhaal apart Want in 1962 Het jaar van Jamaica's onafhankelijkheid Nam Marley Solon zijn eerste single op En die heette Judge Not Een jaar later volgden nog twee andere nummers Maar geen succesvol op bepaald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 Stone Rock, een uh, live nummer uh, deze keer uit 1970. She's gone and stir it up.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 Het, het zit er weer op, het klokje van van mij tikt weer. Dit was een, een nieuwe aflevering uh, live vanuit de studio aan het gastensplein van Golden C.F.M. En dan volledig gewijd aan de reggae muziek. Uh, voorhoofdzakelijk uh, over Bob Marley die uh, dit jaar, 40 jaar, geleden is, of 40 jaar nee, 30 jaar geleden is overleden. Ja. Goed, dank u wel voor uw aandacht. We gaan eruit met Inner Circle Ice the Sheriff. Een nummer dat ook uh, bekend is geworden door onze grote vriend en medestrijder. Uh, ik kan nu op zijn naam komen: Eric Clapton. Eric Clapton. Graag tot de volgende keer. Dank u wel voor uw aandacht.